De botenparade, waar altijd honderdduizenden mensen op afkomen... begint om 12 uur. De Amerikaanse staat Hawaii heeft een schikking getroffen van 4 miljard dollar... met verschillende partijen na de dodelijke natuurbranden vorig jaar. Dat meldt de gouverneur van het eiland. Onder meer elektriciteitsbedrijf Hawaii Electric was aansprakelijk gesteld... voor de natuurbranden. Precies een jaar geleden raasde orkaan Dora langs het eiland... en blies tientallen elektriciteitsmasten om... Hawaii Electric had de stroom eraf moeten halen, maar deed dat niet. Bij de branden kwamen meer dan 100 mensen om het leven. De afspraak die was gemaakt met drie verdachten van de aanslagen van 11 september is weer ingetrokken. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt in een memo aan de toezichthouder van de militaire commissie van Guantanamo Bay. Twee dagen geleden werd bekend dat het veronderstelde brein achter de aanslagen, Khalid Sheikh Mohammed, schuld zou gaan bekennen. De doodstraf zou dan worden omgezet in levenslang. Ook twee handlangers van Mohammed sloten die deal. maar Op de afspraak kwam veel kritiek. Bij een uitslaande brand in een woning van een zorginstelling in Arnhem-Muiden... is vannacht iemand om het leven gekomen. Drie mensen liggen in het ziekenhuis. De brand woedde volgens de veiligheidsregio Zeeland... in de garage van een twee-onder-een-kapwoning... waar cliënten van de zorginstelling wonen. De oorzaak van de brand in Arnhem-Muiden is onbekend. Het weer, zon en wolkenvelden, later vanochtend in de oostelijke helft van het land buien. Vanmiddag en vooral vanavond ook op andere plaatsen een bui. En Het wordt maximaal 24 graden. Morgen droog met meer ruimte voor de zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 ...bij Toebak Leeft. Het tweede geheel van dit radioprogramma... wel straks hebben we het over anderen, dit... You can't be serious, man. Ja, wel. You be Jawel, ik heb het echt... ...straks ga ik het erover hebben... ...en er is er natuurlijk ook altijd weer... ...ja, ja, daar. ja, ja rustig... Ja. ...en het, het grappige is... ...er zijn ook weer allerlei mensen die jarig... ...daar kijken we bij, en onder andere Jan de Bouvier. Het was een grote kunstliefhebber, hè? Ik had hem ingericht voor 35.000 gulden. Ja, precies, dat waren nog gestijden. Het was nog gulden. En uiteindelijk zijn er een aantal mensen jaren bij kijken. En nou, hij is met even. lekker muziek hier. Net als een Friendly Fires. Jump in the Pool. Door te zeggen dat het een Nederlands beentje is, maar het is een Engels bandje, friendly fire. En de muziek die ze maken, is uiteenlopend. Nu staan ze op internet weer aangekondigd als een lekker dansbare reggae band. Maar ze maken ook dansen, ze maken ook metal en het gaat alle kanten op. Want, ja, ik denk dat elke persoon in de band het weer op zijn manier te gehoord brengt. Dat geinig goed, is het Tweede Wereldwind eruit op het programma? Jawel, we zijn er weer klaar voor. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, ja, ja, ja zeker. Ja, ja, even. Geen, geen paniek. Nou ja, wel paniek, want in 1720 in het Louvre... breekt brand uit in de werkplaats van André Charles Boile En eh, de hele zooi gaat in vlam op. En Boile was uiteindelijk een beroemde en invloedrijke meubelmaker... metaalgieter, tekenaar, schilder, ontwerper. joh kapper? Nee, dat niet. Laatst laatste was geen kapper. Nee. Maar goed, hij heeft echt eikenhouten meubels gemaakt... Met allerlei plaatwerk erop. Het is echt over de top. Het is echt de Hollywood Range, noemen we dat tegenwoordig. Het is zo ontzettend glimmer en klemmer. Het is gigantisch prijzig. Hij uh, maakt onder andere ook uh, schilpotvrontjes. Schilpot, uh, Weet je wel, daar de, de, de huid van. Of dat dat uh, maakt hij er ook allemaal in. Hij deed de meest gekke dingen. Hij maakte hele mooie, heftige kunstwerk. Uiteindelijk in, uh, uh, in het laatste delen van zijn leven Namens zijn zoons het over. En toen. Brandde de hele zooi af? Toen hebben ze het weer opnieuw opgebouwd. Hij, eh, eigenlijk ging hij, eh, ging hij dood in eh, 1730. En toen was hij eigenlijk bijna arm. Toen had hij zoveel schulden gemaakt. Ja. Maar uiteindelijk hebben zijn uh, zoons weer voor uh, onder andere. Uh, uh, weet, uh, nee, een of ander hebben ze wat een of. Oh, ja, Napoleon hebben ze nog meer meubels gemaakt. Toen hebben ze de boel weer een beetje kunnen rechttrekken. Dat was dus in de 1720 in het Louvre. Dat doos worden deed. Ja. Ja, wat ik uh, een ernstige vind, dat in uh, 1993 heeft het Peruviaanse Congres besloten dat de doodstraf mag worden toegepast op verdachten van terroristische activi activiteiten. Oh. Dus uh, op het moment, uh, maar ja, wie, uh, hoe snel wordt die uitgevoerd? Van, wat doe jij daar? Volgens mij ben jij een terrorist. Piu, weg ben je, weet je? Wat dan, ja. ja. Dus uh, ik weet niet hoe dat verder gaat. Ik, ik zag net wel een artikel, maar gelijk kwam die betaalmuur er weer tussen. Oké. Okay. Beetje jammer. 1981, John McEnroe lost de zweet Bjorn Borg af voor de vierde keer af op de nummer één wereldrangreis. Ja, McEnroe weet je, die van de tennis. Ja, dat is wel, wel een tijdje geleden gewoon. En natuurlijk ontkom je er gewoon niet aan om dan even dit te draaien natuurlijk. Je kan oh, niet serieus zijn, man. Je kan niet serious! zijn. Dat bal was op de lijn. Schaaf bleef op. Clearly, in. Was, clearly was hij in! 40, 50, 50. Ja, dan krijg je natuurlijk daar een variant op, ja. de Brad. Hij werd trouwens ook wel uh, genoemd uh, John Macro, Big Mac, de Super Brad. En de band uh, heet ook Brad die deze plaat maakt: The Empire Strikes Back. Je kent het natuurlijk ook al wel. Uiteindelijk heeft hij er 58 weken op de nummer 1 gestaan. 58 weken? Ja. 4 ja. Gram Slam heeft hij gewonnen. En zijn techniek uh, was hij echt was hij heel goed. Hij verhief, verhiefd tot kunst. Niet omdat hij zo hard sloeg, maar hij was net even eerder. Sommigen wachten af van nou, ik kan hem nu pakken. En hij pakte hem meteen gewoon. Ja, waardoor je reageer dat te laat bent natuurlijk. Ja, de andere die wachten 18... van Hij komt nu mooi in beeld en nu sla ik hem. Nee, hij pakt hem eigenlijk wel eerder bij, de, bij het net. En daardoor had hij dus nee. een speciaal soort techniek. Dus wel, uh, zo verstoppen. Ja, uh, Zeker, ja. zeker. Jij ja, zegt 58 weken op nummer 1. Maar ik dacht die, die, die single. Maar nee, dat niet. Nee. Dat niet. Nee. Dus in 2015, in de Alfa aan de Rijn, dat lijkt toch zo ja. kort geleden. Ja. Vallen twee bouwkramen met brugdeel om op vier huizen. Café en twee winkels. Eén hond komt om het leven, dat is natuurlijk heel zielig. En een licht gewonden. Nou, het mag een wonder heten. Ja, ik ik heb er niet meer dood zijn gegaan. Ik heb die beelden gezien, het is echt bizar. Zeker zeven, mogelijk twintig gewonden en een ravage in Alf aan de Rijn... bij het terugplaatsen van een gerenoveerde brug. Zeker vier huizen en winkels worden verpletterd als twee balkranen met het brugdeel, uit balans raken en omvallen. Oh! Is dat een egel? Oh nee. Er raakt helemaal buitenzinnig geworden. Er zijn zoveel filmpjes van te vinden. Ik heb het rapport heb ik even gekeken. Want ze hebben een rapport op internet geplaatst. Wat er precies fout is gegaan. Nou, er zijn heel veel dingen fout gegaan. Oh. Zo, zo ziet het heel onstabiel. Dat je, denkt, nou, hoe kunnen ze dat op een platon doen? Een boot in het water? Nou goed, dat is allemaal uitgerekend. Je hebt de hoogte en de breedte. Platon... Het uh, moet zo breed zijn. En dan moet je uiteindelijk, als de, de kraan gaat bewegen... moet je aan de ene kant en dan weer naar de andere kant. Nou, de een dacht, de ander doet het. De ander dacht, de een doet het. Uh, er waren zoveel verschillende bedrijven bezig op dat plekje... dat de een de verantwoordelijkheid hier nam en de ander niet. En ze verwezen naar elkaar. Er zijn zoveel fouten bij elkaar gemaakt. Ja. Dat dit gewoon, dit had... Dit, maar maar, kant. dit moest gebeuren. Ja, dit van moest die gebeuren. Die en ze hebben totaal gering gehouden met het feit... wat er nou... Waar de omgeving nog, als zou er nog last van kunnen hebben, hebben ze niet naar gekeken. Ze hebben alleen maar gekeken, nou, de kraan moet daar bovenop. Wanneer heb je tijd? Nou, doen we het vanmiddag even en dan doen we die boter en dan klopt dat. En ja, dat ging gewoon fout. Kon mm. niet anders. Mm. 2015, Alfa en Daan. slechts één licht gevonden en één uh, dode hond. Als je die filmpjes ziet, die, dat ging gewoon dwars door een huis heen. Ja. Er is een fragmentje te zien dat een, een vrouw in een winkel bezig is, die loopt naar buiten en echt letterlijk een seconde later komt die hele brug gewoon naar binnen. Het is bizar. Goed, 2005 genoeg over Paul van ja. goed. Nou, in 1958 is er een uh, Amerikaanse kernonderzeeër, de USS Nautilus... en die vaart als eerste onder het Noordpool-ijs door. Geweldig, hè? Ja. Uh, 2019, de 21-jarige Patrick Wood... Crucius, denk ik dat je uit moet spreken. Dood 23 mensen en 22 gewonden. El Paso was dat in Texas. Het is de dolkste aanslag op de Latinos in de moderne geschiedenis van Amerika. Het is bij Walmart en het is ja nieuwslit. In the American city of El Paso, that's in Texas, where police are reporting a multiple fatalities in a shooting at a shopping center, tweeted that their officers are responding to an active shooting scene and that people have been advised to stay. Hij was op een parkeerplaats, was hij al aan het schieten gegaan... en daar zag een beveiligingsbeambte en die doet dan de code bruin. En dat dus klinkt heel raar, maar dat was bruine code. Dat betekent dat er een shooter actief is. Die gaf het door aan het winkelcentrum daar in de buurt. Daar gingen heel veel mensen schuilen, reden weg van de plek. Wat deze Patrick Wood deed, stapte in zijn auto en reed verder... en begon daar weer opnieuw te schieten. En dat was, ja, het is bizar... Uiteindelijk is hij, uh, heeft hij zichzelf overgegeven. Hij heeft er dus overleefd. Op internet bleek dus een, een of andere manifest te zijn. Dat soort mensen schrijven altijd een soort visie op de wereld. En die had iets tegen Latino's, dat is wel duidelijk. En dat heette de Inconvenient Truth: niks oh. te maken met milieu, maar met oh. mensen dus. Oh. En uh, hij gaf zich gewoon rustig over. En uiteindelijk heeft hij 90 keer levenslang gekregen. 90 jaar. En uiteindelijk zit hij nog steeds gevangenis. En ze willen het eigenlijk omgezetten naar de doodstraf: 90 keer levenslang? Ja, ja. Hoeveel, uh, hoeveel zou Hitler krijgen dan ook? Drie uh, ja, miljoen keer. Ja, ja. die heeft zelf de <laughs> doodstraf al uitgevoerd. Ja, ja, uit ja, ja, ja dat ja. weet, ja. weet ik. Dat weet ja. hey, um, nou, <laughs> ik dat. In 1914, dat was wel bijzonder. Uh, Duitsland verklaart de oorlog aan Frankrijk. En heeft het neutrale België gevraagd om doorgang door België. Zodat ze makkelijker uh, daar doorheen konden. Maar België heeft geweigerd. Maar op dezelfde dag was het ook zo dat de regering in Rome zich neutraal verklaarde en weigerde aan de oorlog deel te nemen aan de zijde van de andere partners in het drievoudig verbond. En dat waren dus Duitsland en oostenrijk hongarije Dus blijkbaar waren ze uitgenodigd om mee te doen oh ja. met die oorlog. Dus ja. Ik vind het toch, uh, dat zijn toch heel veel dingen die we niet weten. En het is ook wel heel lang geleden natuurlijk. Ja. Dus dat is al 110, 110 jaar geleden gewoon. Lang, ja, he? 110. Oh, ja, dat is al een tijd geleden. Ja ja. ja, ja, ja, ja. We hebben het er nog ja. over. Ja, precies. Nou, tot dus zover even de geschiedenis. Straks de verjaardagen, dames en heren. Wie is de jaren? We vertellen het je straks op eerst even. Boerenrok. Oh ja, zeg. Boerenbluezook. Wat moet je het noemen, eigenlijk? King Gizzard and the Lizard Wizard. <coughs> In the hush of morning's glow, I rest not, I cannot, I just go. King Gizzard en The Wizard overzien ze maar. Ze die die bandnaamtjes, Die moeten ze af en toe iets nieuws bedenken. Goed, het is tijd voor de verjaardagen. hoi, ik ben weer jarig. Ja, hij was vorige week jarig. Is Deze mooie. Le Le Leonie Sassius, die was vorige week jarig helaas niet meer onder ons. Dus vandaag kijken we naar de verjaardag en hij heeft dit mogelijk gemaakt: hè? dit. Ja, hè? Ja, ja, ja, Het huwelijk van uh, Maxima en Willem-Alexander. Max van de Stoel. Hij zou vandaag honderd worden. Wordt er nog bij stilgestaan? Ik heb wel een stoel. Zeker. Heel grappig. Maar goed, hij is, uh, hij is op uh, 2011 overleden. En toen was hij 86. Jazeker. Plinke leeftijd. Hij is van de Partij van de Arbeid. Hij is diplomaat geweest. Ambassadeur voor de VN. Hoge commissaris inzage nationale minderheden. Belangrijke rol in de oliecrisis. Toen had hij een pro-Israël standpunt. Ja, dat zou je nou niet, kan je niet meer voorstellen dat je pro-Israël bent. Nee, dat zijn we echt voorbij. Sorry. Maar goed, uiteindelijk uh, uh, hebben ze door ingezien... Oh, misschien moeten we het bijstellen. En zijn ze toch meer voor de Palestijnen recht opgekomen. Heel mooi. En hij bemiddelde dus in het huwelijk tussen Willem-Alexander en Maxima. Dat is de laatste dagen van zijn leven. Heeft hij nog met Jorgen Sorieta overleg gevoerd. Blijf je thuis? Ja, hè? Ja, je hebt niks te zoeken! Een enkelband. Hup. <laughs> ja. Dus op die manier is het mogelijk gemaakt, natuurlijk. Van, Nou, dat weet ik niet. Maar hij, heeft er wel, hij, hij kon heel goed overleggen, heel goed Oh, uh, okay, goed. Ja. vertel, wie nog Interme meer? Interveniëren. Dat is het juiste woord. hou niet. Vandaag uh, is ook de geboortedag van Regina Jonas. En uh, ze, ze is slechts 42 jaar oud geworden en ze is in uh, 1902 geboren. Maar ze was de eerste vrouwelijke rabbijn in de geschiedenis. Zo. En uh, zij was dus. Uh, in, in Duitsland wonen zij. Maar tijdens het nazi-regime was ze uiteindelijk uh, opgepakt... en geïnterneerd in het uh, concentratiekamp Theresienstadt. Waar ze had zich ingezet voor de opvang en de zorg van medegevangenen. Maar in, uh, uiteindelijk is ze in oktober 1944 gedeporteerd uh, naar Auschwitz. Ze is helemaal vergeten geraakt. Maar in 1991 uh, werden er archiefdocumenten over haar leven en werk werden, uh, ontdekt... Oh. Waardoor ze dus toch uh, inderdaad... Erik krijgt die artikel zoek om de eerste vrouwelijke rabbijn. Maar zijn er nu nog veel meer rabbijnen dan vrouwelijke rabbijnen? Uh, ik denk het wel. Ja? Jeetje, maar, dat uh, sta je helemaal niet bestillig. Ik denk ja. altijd dat er allemaal mannen mannen Die mannen, mannen, mannen met die, die baarden, met, ja. uh, met van die lange lokken. Oh, Als ja, uh, vrouw gescheerd krijgt dat ook, ook wel een baard natuurlijk. Maar ik denk niet dat je op die manier uh, te werk moet gaan natuurlijk. Nee. Nou goed, vandaag zou die ja, jarig zijn... maar overleed uh, 2023 en 97 woorden. Ik heb het over Tony Bennett. I've got you. Under my skin. Oh, mijn American songbook, daar staat hij voor. Echt oude. Songwriters die hij allemaal vertolkt. Fly. Me to the moon. Heel traag, maar goed. Tony Bennett, hij heeft in de laatste jaren van zijn leven ook nog echte hippe dingen gemaakt. Met onder andere Lady Gaga. She gets too hungry for at eight... Dit is. Dit is een leuk plaatje waar ze onderling ook nog grapjes naar elkaar maken. I'm a tramp. En, uh, hij zegt nou een paar leuke dingen. Uh, dat is van uh, uh, ja, Lady Gaga en Tony Bennett. En, uh, ja, vandaag is het officieel Tony Bennett Day in Amerika. Ze staan aan de stil wat hij allemaal bereikt heeft. En dat hij ook een verbinder was en heel mooi. Hij heeft zelfs in de Tweede Wereldoorlog heeft hij, uh, ge gediend in het leger. Hij heeft zelfs geholpen met de bevrijding. En was bij uh, het bevrijden van het concentratiekamp Landsberg. Ja. En uiteindelijk in 1950 heeft hij een demo bij Mitch Miller... Dus dat was ook een uh, Amerikaanse uh, artiest, heeft hij ingeleverd. En toen heeft hij een contract gekregen. Hij heeft plus minus, wat is het, 70 jaar muziek gemaakt. En 61 albums afgeleverd. Ongelooflijk, hè? Bizar. En het mooie, het mooie was wel van de, dat hij Mil, Miller adviseerde... om niet hetzelfde te gaan zingen als, uh, als Frank Sinatra. Oké. Okay. Want hij was dus eigenlijk een crooner. dus een zanger die ontspannen... En prima houding heeft een zink met een zachte, lage stem. Oh, Oké, okay, mooi. En ik kan niet Sweet Nothing zingen, weet je wel. Oh, ja, hij leer. komt even met meer in zijn kracht in zijn stem. Ja, het is ja. gewoon een mooie stem. Ook al is het niet helemaal met muziek, maar het is wel een ja, bepaald soort Amerikaanse stijl. Dat je in één keer voor de ogen krijgt. Ja. Oké, okay, wie nog meer? Ja, P.D. James. P.D. James is geboren in 1920. Het is, uh, het is een vrouw, dat vind ik wel bijzonder. Bibi. P. D. James. Okay. Is de Britse detective schrijfsters. Maar die heeft bijna al die D.L. Uh, romans geschreven. Die voor de televisie zijn uh, verfilmd. Dat is uh, ja, echt de Engelse detective. Die zei vaak op donderdag of vrijdag. Yeah. Ik kijk er graag naar. Maar uh, het is ook nog zo. dat uh, Je had ook Children of Men. Dat is wel een hele bekende film. Die uh, gespeeld is. En ik heb, hem, ik heb hem hier openstaan. Dan kan je even kijken. Yeah. Maar het uh, oh, ja, is altijd zo. Laat maar. Maar, uh, maar het is wel iemand uh, die is echt de moeite waard om te gaan lezen. Waar uh, je de naam? P.D. James. P.D. James. Nou, die heeft echt enorm veel uh, detectives en andere spannende verhalen geschreven. Oké, okay, nog steeds uh, al die Engelse detectives komen dus hij bij Ze zijn allemaal in het Nederlands vertaald. Allemaal, en die komen om een plus bij haar vanavond. Vandaag wordt die 84. Ik heb het, uh, ja, Charlie Sheen, hè. Oh, dit vond ik echt zo mooi. Een stukje muziek. Streets of San Francisco. Daar speelde hij in. Maar uiteindelijk werd hij echt ontzettend populair in deze uh, film. Ik heb een woord aan mijn vrouw gezegd tot ik ja zei to een yes divorce. When ik hier was, wilde ik daar zijn. Als ik daar was, kon ik ervan denken dat ik terug in de jungle. Jawel, Apoclips, nou dat gaat natuurlijk over de Vietnamoorlog, dat dat een bizarre onderneming was. En daar werd toch heel kritisch naar gekeken. Hij flipt een paar keer in die film omdat hij gewoon ja, te veel gekke dingen heeft gezien. En daar je kreeg je wel een grote naam, deze Ma, uh, uh, uh, Martin Sheen. Ja, je zei Charlie, maar dat is de zoon volgens ja, mij. Ja, dat is de zoon. Die ja. heeft ook naam gemaakt, maar op, ja, op een andere manier. Zeker. Goed, uiteindelijk ja. heeft deze uh, Martin Sheen ook nog in deze serie gezeten. Dus niet het Wilhelmus. West Wing van 1999-2006. En uiteindelijk is hij een hele grote aanhanger van Paul Watson. En Paul Watson is van Shea Shepard. Die echt wel direct acties uh, onderneemt. Onder andere met Greenpeace gaan ze die boten te lijf. Die walvis vangen en allerlei dingen op zee doen. Die niet zo milieuvriendelijk zijn. En zij gooien touwen in schroeven en ze gooien echt spullen naar die boten toe, waardoor ze die boten blokkeren. En uiteindelijk mag dat niet meer, maar goed. Hij is wel een fanatiekeling, deze Marty Sheen. 84, okay. 40 filmprijzen, hè? Kijk eens Artsy uh, Je hebt ook uh, Ian Berndsen. En hij is uh, van 1953, hij is 70 geworden. Hij is vorig jaar overleden Britse zanger en gitarist. Maar hij heeft dus ook gespeeld. Uh, had een, ze had een uh, album, Two's is a Crowd. En daarnaast uh, is hij uh, vast lid geweest van de Alan Parsons Project. Ah, oh, oké. Okay. En uh, daar zien ze ook Tosh terug, waarmee ze uh, eerder ook uh, gespeeld, Tew Stuart Tosh. Dus uh, ja, ik, ik ben er van. Liefde. Ik wil even kijken of er een leuk nummer is. Voor hun... van de Alan Parsons Project. Ja. Want anders zat ik te denken aan Amy Winehouse en uh, Tony Bennett. Samen. Oh ja, dat oh, is ook wel leuk. Is misschien ook wel leuk. Ja, zeker. Jan de Vries zou vandaag jaren zijn geweest. Overleed al, toen was hij 77. Hij was uh, een kind van ouders in een meubelzaak. Ja. Deed uiteindelijk bij de Verdrietveldacademie. Academie. Werkte een tijdje in die zaak van zijn ouders. Op een gegeven moment is hij voor zichzelf begonnen. Hij kwam toen ook een gegeven moment op de televisie met uh, TV Wonen Magazine, weet je wel. Dan nou, gingen je allerlei mensen actief. Uh, een beetje inspireren. Het was al vaak van uh, die potverf, verf, uh, kladder hem helemaal gewoon maar wit. Dat is gip. Nog steeds ken ik mensen omheen me die dat doen. Die dan echt leuke meubeltjes kopen. En dan de volgende week kom je en dan is het wit geverf. Nou goed, hij heeft uh, onder andere de uh, Gelderlandbank ontwikkeld. Die was niet wit, die was zwart. Die heb ik zelfs ook in huis gehad. En uiteindelijk heeft hij wel meer dingen ontwikkeld. Een van de lelijkste dingen, en als ik hem zie, in een kringloopwinkel koop ik hem altijd, is de telefoon van Jan de Boefie. Dat is zo'n blokkendoos. Hij is echt het meest afschuwelijk ding gewoon. En die koop je altijd als je Die muziek. koop ik altijd. Want op een of andere manier is dat toch een hip ding om te hebben. Om er een beetje te denken. De... jij verkoopt hem ook ja, steeds. Ja, dat zeg want... ik al fijn. Meestal schrijf ik erbij. De meest lelijke telefoon is van Jan de Bouvier. En dan bied ik hem voor niet zo'n grote prijs aan. Maar nou goed, uiteindelijk Jan de Bouvier heel veel betekend. Voor ja, het anders kijken naar uh, de meubels. En een klein fragmentje van hem is hier. Op het terras. En toen ben ik eigenlijk door Jan de Bouvier... Oh, We gaan denken van het terras. Hij zegt ook... de harmonie van kleuren in de terraskussens is zo Aha. belangrijk. Genieten van het terrasleven is een luxe die ik heel belangrijk vind. Ja. Dat ik... Hij heeft toch gelijk. Dit is een Jan de Beauvrie aan mijn parlement. Ja, deze nou. Cote en verbiename dat even flink in de zeik. Het grappige is, Jan de Beauvrie heeft een, een buitenverblijf... en daar had hij heel veel kunst hangen. En de man had zoiets... soms dan heb ik voor iemand iets verbouwd. Weet je wel, een... een, een een calliër, heb ik verbouwd voor iemand... en die heeft dan een, een schuld bij mij van hoeveel? Ik had hem ingericht voor 35.000 gulden... en hij betaalde me niet. En toen zei hij, zoek maar wat uit. Ik zei, nou, kom wel even langs. Toen heb ik die vaas van Picasso meegenomen. Dus we hebben jaren elkaar gebeld wat hij nu weer waard was. Maar het is toch prachtig? Maar en wat is hij waard? Nu denk ik aan Ton. Een Ton. Oton. <laughs> dat heb je goed gedaan. Ja, grappig. Het is wel leuk. Echt, als je dat kijkt in het buitenverblijf. Jezus man, wat er allemaal hangt. Het is bizar gewoon. Echt dat een, echt een Allemaal hebben. schulden die ingelost zijn. Ja, zeker. En ja. Uh, ik ben benieuwd waar het naartoe is gegaan. gaan, heb ik niet in verdiept. Ik ben wel wat nieuwsgierig. Want het was echt baanbrekend. En niet de oude meesters. Het is allemaal nieuw werk gewoon. Echt wel inspirerend. Oh, wauw. Ja. Leuk. Leuk. Nou, tot zover de verjaardag. Ja, Straks heb ik vast nog wel een hier en daar. Even tijd voor een van de nieuwe singles van Blossoms. Er zijn heel wat singles uit van hun. En dit is Gary. Ja, zeker. Gary van uh, Blossom, die alweer een nieuw album uit heeft, hebben. En die ook alweer een jaar aan de weg, hebben. Het is tijd voor de Zandvoortse mm, Dat zeg ik. Rekreant van de Zandvoorten trekken aan de bel. 24 juli zagen ze tussen de staakervens graafwerkzaamheden zonder vergunning. Dus nou, meteen de handhaving erop afgestuurd. En die hebben gezegd: maar Nou, dat mag niet meer. Maar uiteindelijk bleek dus dat er wel een vergunning voor was. En dat ze daar, uh, ja, ze hadden met een tekening van Kenemmer Park BV. Er uh, komen totaal vier sleuven van 4 meter breed en 10 of 20 of 30 meter lang, geloof ik. En uh, nou goed, er zijn bezwaar aangetekend en ja, ze blijven elk ding aanvechten om er tegen te werken. En er uh, is ook nog te kort gekeken naar stikstofuitstoot. Het archeologische rapport is ook onvoldoende. En de, de veiligheid van de ontsluitingsweg moet ook naar gekeken van de kermisweg naar de Zandgortse Is ook nog niet rond. Die, de de verstandige stuurt dat door naar de gemeente. Die moet daar naar kijken hoor. En het MAF is te kijken naar de vogelzang. En volgens hangnaam zijn ze namelijk ook, ze ook bezig met uh, een uh, ander soort recreatiepark. En dat hebben ze ook voorlopig kunnen uh, vertragen. Dus dat okay. klopt ook niet door. Dus dat hebben ze een goed voorbeeld, die uh, recreant van de Zandvoorde. Nou, sterker. Okay. Vanavond uh, heb ik gezien dat er een muziekfestival is. En uh, het is uh, Laurel in Hardy, KV4 en het Wapen van Zandvoort. En ik weet nou niet of ze nou alleen op het plein zijn... of dat ze ook op meer plekken staan. Want dat vind ik altijd zo jammer. Dat is al een week van tevoren... En dan na de hand hoor je niks. En daarnaast heb je dus op 4 augustus... heb je best bij uh, Beach Club Zandvoort... is er een optreden van Martijn Schok... en met uh, Boogie Woogie en Blues. En uh, samen met uh, Greta Holtrop Ola en Olaf Hoeks. En het begint om half twee. Toegang is gratis. Nou goed, uh, leuk uh, te zien om afscheid. Uh, uh, dat zoveel aandacht was aan de afscheid van directeur directeur van uh, Zandvoort uh, Museum. Hille Jansen stopte mee... En ze was echt een middelpunt. En, uh, ze wilde vooral ook de vrijwilligers hart om de riem steken. Die hebben toch heel veel geregeld en uh, uit, werk uit handen genomen. Ze heeft twaalf jaar gereageerd. Nou ja, geregeerd, Dat wil ik ook al niet zeggen. En uh, ze vond bij deze avond belangrijk dat iedereen er was die haar geholpen heeft. En die het Zandvoortse Museum heeft geholpen. En uh, Geert-Jan Bluis was er. En die heeft nog een mooie speech. En ook de opvolger uh, Aurelie, Aurelie? Aurelie. Aurelia? Aurelia. Uh, Aurelia. Die was er en die had ook nog lovende woorden over uh, Helianse. Dus uh, ze blijft wel actief in de krant. Verderop in de Zandvoort de kant kon je zien wat ze allemaal aan het doen maken was. Ze hebben al weer nieuwe doeken gemaakt. Dus nou, ja. die is totaal niet uit beeld hoor in Zandvoort. Echt niet. Nee, zeker niet. En er is ook nog een interview geweest. Die is door uh, onze collega gemaakt. Okay. En uh, die is ook geplaatst op, uh, op internet of zo. Volgens mij ook bij ZFM Zandvoort zelf in de, op uh, de website. Nou, mooi. Okay. Het is natuurlijk uh, volop zomer. En uh, de verzorgers van het kennen mijn land echt. Die komen handen en voeten tekort bij de dagelijkse verzorging voor katten, konijnen en honden. En die zitten echt te springen om nieuwe vrijwilligers. Nou, als ik mijn voeten en... gebruik, is het meestal niet op een goede manier, hoor, moet ik zeggen. Nee, hè? Nee. nee maar dus, nou ja, ze willen ook graag de honden, dat je de honden meeneemt voor een fijne wandeling. Of uh, mensen die in de ochtend dan de dieren kunnen een schoon verblijf kunnen maken. Dat ja. vind ik alweer wat minder. Maar, en de belangrijkste taak natuurlijk om de dieren veel aandacht en liefde te geven die ze verdienen. Ja. Dus als jij ook... Uh, wel, denk van goh, ik, ik heb wat tijd over, ik vind het fijn om met dieren bezig te zijn. Kan je een e-mailtje sturen naar dieren, dierentehuis. kennenmerland, dierenbescherming.nl? Ofwel 088 811 3420. We gaan deze advertentie ook plaatsen op onze socials, dus dan kan je het nog even rustig teruglezen. Ja, verder leuk een stuk te lezen. Nou, wel, meerdere verdachte inbraken en de man daarvan is opgepakt rond het strand. In de nacht van woensdag 24 juli of uh, 25 juli uh, was er opnieuw alarm. De politie kwam erop af en niet veel later hebben ze de verdachte aangehouden. Hij reed op een uh, gestolen fiets. Niet zo heel erg handig, denk ik. En het is een 27-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats. En, uh, nou goed, de gestolen fiets kan dus binnenkort weer terug naar de eigen. Dat is wel lekker... En uh, ze verwachten dat er nog wel meer slachtoffers zich kunnen melden. Dus als je ook denkt, van, nou, ik ben iets kwijt, het is bij mij, dan meld het bij de politie. Misschien kunnen zij iets voor jou betekenen. Want de man die dat waarschijnlijk gedaan heeft hier in de omstreek heeft, is opgepakt. Ja. Dus, nou, verder nog, de Vierdaagse loper had ruim 5000 euro op. Uh, Ornel Borg... Borgelt. Borgelt. Die heeft gelopen bij de Arnhemse, Nijmeegse Vierdaagse. En uiteindelijk, uh, dat heeft hij al 25 keer gedaan. Echt bizar, maar goed. Het is een mijlpaal. In de Hoeveel twee... kruisjes wil je hebben? Ja, bizar. Uitslovertje. <laughs> maar goed, uh, het uh, KNRM bestaat natuurlijk dit jaar 200 jaar. En toen dacht ik wel: daar ga ik geld voor ophalen. En dat is goed gelopen. 51,190 euro heeft hij opgehaald. Dat is een pittige editie. De derde dag heeft hij een half uur in het gras gelegen. Zo. Even bijgekomen. Even bijgekomen. En verder is hij weer op pad gegaan. Hij heeft onderweg allerlei andere wandelaars geholpen. Samen met het gras gelegen dan of zo. En verder had hij nog goede tips. Zorg voor een goede conditie. Ja, da. Maar het is wel mooi, want de KNRM noemde nog... dat dit uh, geld het opleidingstraject... voor een van de ja. nieuwe opstappers kan, uh, kan betalen. Dus dat is natuurlijk wel heel goed. Dat wordt goed besteed, dat geld van jou. Aankomend opstapper Jelmer de Boer. Ga dan maar even in het gras liggen, zou ik zeggen. Dat is leuk. Dat mag en het duw. leuke vind ik ook dat hij en nog vijf anderen... Die hebben dus uh, bij het stadhuis, bij de gemeente, hebben ze een, uh, uh, een, zo'n kruisje gekregen. De Zandvoortse speld, omdat ze dat gedaan hadden. Kijk. Er staat een mooie foto op. En, uh, ik zie zelf Lars Carees daar, maar die heeft niet meegelopen. Nee. <laughs> zou misschien wel uh, nou ja, zeg. een goed idee zijn. Nou uh, uh, spreek voor jezelf. Ja, ook. Ik kent hem gewoon weer terug, die bal. <laughs> ja. Nou, wel voor hem dan. Maar goed, je zei het voor de landenkeuze. Echte ja, die staat klaar. een wat, ja. wat. wat een... Plaat. Nou, ik, echt, ik, ik, ik, ik ik hou wel een beetje van jazz. Ik zal het wel van staan Ja, dit is hem gewoon. Ja, dit is wel een beetje mijn jazzplaat. Ja. Waarom de humor die erin zit ook? Tony Bennett en Lady Gaga. The lady is a tramp. Twee jaartjes zout? Zoiets, geloof ik, hè? Ze gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with theater.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 That's, That's why, why the lady is, is a tramp I love a prize fight That isn't a fake No fake I love to row rowboat with you and your wife in Central Park Lane <laughs> She goes to the opera and stays wide awake Yes, I do That's why this lady is a tramp She likes the green Grass, grass under her shoes. What can I lose? Cause I got no dough Oh no. I'm alone when I blow up my lamp. That's why the lady is a tramp. Go! <laughs> Grappig om te zien. Ik had zelf het idee dat hij niet zo oud was. Maar hij is al 12 jaar oud. Lady Gaga en Tony Bennett. En de lady is a tramp. En leuke grapjes tussendoor. Heel scherp. En ze hebben zelf nog opgetreden in 2021. Dat bedoel ik eigenlijk. En dat was in de Radio City Hall. En toen was hij 95. Ja, hij is dus 97 is nog... geworden. Hè? Ongelooflijk. Ja, bizar, hij zou vandaag 97 ja. worden. Maar ja, ja helaas. Op een gegeven moment uh, is het Gevend tijd. Op een gegeven moment is het gewoon tijd. Goed, ja. vandaag uh, verontrustende berichten over de parachutespringers. Ja, sprong in het diepe. Voor de vierde keer in korte tijd is het een parachute... Uh, in de parachute... Uh, Parachute-wereld... Ja, op het ging door een ongeval. Op Tesla verongelukte zaterdag een 49-jarige man... nadat zijn reserveparachute niet goed open ging. En het mafie is er werd beschreven door een aantal vrienden. Dennis en zijn vrienden, die hadden even gegoogeld... Hoe, hoe hoog is eigenlijk het risico dat, dat we het niet overleven. En ze gingen naar het plekje toe waar ze zouden gaan parachute springen En ze zien daar een tjesna zo voorbij gaan. Een paar mensen springen eruit. En ze zien een man toch wel heel erg... Heftig naar beneden gaat. In een soort spiraal naar beneden. Oh, die is aan stunten. Oh, gaaf man. Even filmen. Ja, niet stunt hè? De parachute ging niet open. Zijn parachute ging ook, zijn ging niet open. En uiteindelijk uh, lo, ze zagen ze niet dat hij op de grond neerkwakte, want hij kwam achter de hangar terecht. Maar uiteindelijk oh. overleefde het niet. Nee, dat denk het, ik ook. Het is bizar, dus toen kreeg je een sms-berichtje als op zijn telefoon. Uh, het gaat door omstandigheden, gaat je sprong niet door. Nee, je had sowieso ook al niet zoveel zin, met eigenlijk. <lacht> dus uiteindelijk moest hij even met de borrel even bijkomen. En toen, ja, toen gingen ze nog eens kijken, wat zijn eigenlijk de kansen dat je het niet overleeft? Nou, maar liefst. 3,65 miljoen sprongen moet er, er gebeuren voordat er één fout gaat. Ah. Dus zoveel kansen zijn er niet dat het fout gaat. Slechts 1 op 365.000. En het schijnt dus dat met duiken kan het slechter aflopen. Dat is 1 op 34.000. Dus op zelf, het schijnt wel mee te vallen, maar het komt nog steeds vaker voor dat ze verstrengeld raken in de touwtjes. Ah... En dat is nog een dingetje. Het is, is uh, dingetje. levensgevaarlijk. Dus. Ja, het is blijkbaar. Dus uh, mm. goed voorbereiden. Mm. Ja, Ik zou fijn. Oh. Goed. <laughs> Dus uh, mocht je toch hebben, want mijn vrouw heeft ook een parachute gesproken en mijn tocht oh, ook. oké. Okay. En toen gingen ze ook rondrijden, maar toen was de parachute al ont, uh, ontvouwen. Ontvouwen? Ja. ja was die open, gelukkig. Kotsend kwam ze naar meneer. Ze zegt, weer ja, het draaien is niet zo'n goed idee. Nee. Verder ja. vind ik het wel heeft leuk. Heb je het ooit nog gedaan, daarna? Nee, nog één keer. Eén keer? Ja, dan, nooit dan, moet, meer. Dan, moet je, dan moet je gewoon weer een jaar voor sparen. Dat kost een paar honderd euro. Ja, ging niet? Nee, ik zal het ook niet doen, denk ik. Nee, hmm. nee, nee. Ja, oh. goed. Ja, Vertel, wat heb je nog meer? <laughs> wat heb ik nog meer? Nou, er was een inbreker, die is betrapt in de Brabantse etaleur. Maar uh, er was een inbraakmelding. En toen was die man, uh, die inbreker, die had zo hard gewerkt om in het huis te komen. Was hij lekker even bezig om even wat frikandellen te bakken. Oh. Ja, hij had behoorlijk wat honger, die man. En uh, de frikandellen die zijn uh, in beslag genomen. Omdat het bewijs is dat ze zo wel opgegeten zijn. Maar uh, ze zeggen, deze dienst gaan we nooit meer vergeten. Dus uh, ja, het is belachelijk gewoon. Ik bedoel, erin en eruit, hè? Alles word je gepakt. Ja, zeker. Ja. Goed, straks nog een verdwaalde verjaardag. Nee, zullen die plaat weer een keer doen? Nee, we hebben nog vast al wel meer veel muziek op de lijst staan. Onder ja. andere Act Yard. Als een jong was, was er altijd een grote fan van. Hij heeft ook een keer meegedaan. Het is een beetje punk, het is een beetje eigenwijs. We make hits. Dat betwijfel ik friend, Live upstairs in the spare room for a minute. He needed space and he paid. Never relates to our letting agent but we did it. That's illegal. Hassle's let, yeah, I admit it. Document on fate the greatest crime this nation's saving grace devised and then committed. I just wanna make a point that the culture would have died, and post-punk's latest poster boys wouldn't have got you ride on the coattails of the dead, and claim that their derision is a vehicle for their vision of survival. Come in. We finally formed this band and we signed to a subsidiary of Universal Inc. 'Cause the water keeps on rising and we know there's no surprise in anyone with eyes and round here that we're all gonna sink. And we just wanna have some fun before we're sunk. And if that's the attitude you exude, then you know you're really poor. We make hits. If you get your bye-bye, super You will be missed Now we make hits -hmm. We make hits We make hits We make hits Oh, this is a sloppy, okay We <laughs> make hits ja, we gaan over Ja, echt. Je lekker opstandig beentje met een apart stemgeluid. Ik vind het altijd wel leuk. Ja, we make hits. Ja, Maken we hits? Of ma je, iets met slaan? Ja, dat was toch ook weer een bericht afgelopen week. Hè? Nou, en dan is er veel te doen om de boxer Imane Gelief. Oh. Daar staat ze. Ze heeft gewonnen. Vorig jaar werd de Algerijnse gedisqualificeerd op een WK... omdat ze volgens de bond niet door een zogenoemde geslachtstest zou zijn gekomen. Uitslag van die test is niet openbaar gemaakt. Maar op de spelen mag ze van het IOC wel meedoen. En dat maakt hem hoek los. Al helemaal na haar wedstrijd van gisteren. Wow, ik heb even zitten kijken en je denkt... Wow, wat een klappen joh! Is dat geen gast joh? Is dat geen man? Nou ja, en ze ziet er ook wel een beetje mannelijk uit... omdat ze flink aan het trainen is. En ze heeft gewoon even te veel testosteron. Net zoals. Uh, Vol, vol, vlokje Dullema of zo geloof ik. Vroeger ook die sporter. Die uiteindelijk uh, ook aangezien werd voor, voor man. Nou, later heeft ze eerder herstel gehad. Omdat ze toch. Ja, ze had wel meer testosteron. En daardoor was ze sterk en sneller. En moeten we daar nou een meter voor maken? En deze bokster heeft uiteindelijk uh, die test niet doorstaan destijds. Wilde hem niet doen. Mocht nu wel meedoen. Ja, en die Italiaanse bokster. Die werd echt flink op de gezicht geslagen. En die had daar een minuut. Wat zegt. Nou, Ik geloof het wel. Nou. Mijn hoofd moet erop blijven. Dus ja, dat was heel treurig om te zien. En nu heeft ze wel weer excuus aangeboden. Want ze vond het oneerlijk. Is dat geen man? En nu heeft ze ook al gezegd, sorry, ik zou het niet meer zeggen. Het was mijn fout. En, uh, ja, goed. Dus is... ze, ze was ook geen man? Officieel helemaal niet? Nee, officieel is ze gewoon een vrouw. Deze, deze, uh, okay. Want dat partijen. is inderdaad een grote vraag. Hè? Als je nou inderdaad uh, uh, uh, in transitie gaat als man zijnde. En dat je dan toch uh, wil gaan sporten. Ja, zij staat al, al van jongs afhaal gewoon bekend als vrouw. Alleen ze heeft meer testosteron. En er is eerder ook een sporter geweest die wat ook veel meer testosteron. En die ging ook echt van speer zo die, die vrouwengroep voorbij, weet je wel. Dus dat soort dingen, ja, dat, wat, wat moeten we daar in de toekomst voor doen? Moeten we gewoon maar denken van, nou, zij heeft Marcel gewoon, zij heeft meer gekregen van, de, van moeder natuur. Of moet zij in een andere categorie worden ingedeeld? Dan krijg je een speciale, speciale categorie ja, met het, mensen X, die iets X. meer... X-categorie ja, ja, X. X. Ja. Dat is misschien ook wel een goed Maar idee. er zullen weinig mensen in zitten in die categorie. Dus dan al gauw kan je toch een medaille ophalen... als er dan twee of drie mensen in die categorie zitten... voor het hoge testosterongehalte. Uh, ja. Ja, ja, dan wel makkelijk. Ja, ik bedoel, we hebben die genderneutrale uh, toiletten en alles. We kunnen ook genderneutrale Olympische Spelen maken. Moeten we gewoon alle man en vrouwen allemaal... Door elkaar. Door elkaar. Gewoon. Ja. Ja. En doen die vrouw maar met extra en best gewoon. Om bij die... Uh, op te komen, ja. hè? Gelijke kans, gelijke recht? Nou, ja, nou ja, dan kunnen de tengere mannen tegen de vrouwen. Ja. En, ja. en, uh, en de en niet restaurantvrouwen niet kunnen tegen de mannen, en dan staan ze die even lekker in elkaar. Jezus. Ja, dat, helemaal, dat je zeg maar helemaal, lichamelijk gaan, gaan testen en wie dicht bij elkaar zit, qua kracht die moet dan tegen elkaar strijden. Ja. Maar by the way, hè, by we, the way zou, ja. we zouden het nog wel hebben over de medailles. Oh ja, doe er maar even dan. we dat ja. nu? Ja. ja. Want het, het was dus wel zo, van, uh, de, de, de, de verwachtingen waren hoog gespannen. Het was een databureau, die heet Grace Note. Die heeft maar liefst 17 gouden Olympische modellen voorspeld voor Nederland. Maar hoe, hoe, hoe is dat ze uiteindelijk vergaan tot nu toe in, uh, in Parijs? En Nederland heeft nu 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen. We staan daarmee nu op de negende plaats. Oh, okay. Maar ja, China staat bovenaan, die heeft de 31, 13 gouden maar liefst. En 9 zilveren, 9 bronzen. En uh, ja, Canada staat onder ons. Ik vind het toch ook knap dat wij daar. Uh, Frankrijk staat wel mooi. Hè? Nog ja? Net geen 1, maar het zou het wel mooi zijn. Frankrijk heeft het allemaal goed gezien als hij uiteindelijk toch op nummer 1 komt. Ja! Die staat ja. nu op nummer 2 nu al. No badness. I swear, you're my favorite. We rustle. You're so entertaining. album heel veel singletjes zitten nummertje van net twee minuten cartwheel echt een beetje een ontdekking van afgelopen jaar soft launch en er zit ook wel klassieke invloeden bij als je het album een beetje luistert er zit momenteel weer een nieuw album bij. of een nieuw singletje uit het feit het album vandaag zou ze jaar zijn helaas overleden in 2004 ik heb toch even een een verdwaalde verjaardag staan, toch wel van iemand die we eigenlijk niet moeten vergeten. Ik heb het over Sarita Wright. Sarita Wright was uh, degene die onder andere met uh, uh, Billy Preston muziek maakte. Dus even kijken waar ik het ook alweer die muziek had klaarstaan. Nou, even kijken of ik hem wel terug kon vinden. Zou dat leuk zijn, of niet? Nou, ja fijn. kan het niet vinden. With you, I'm born again. Ja, zeker! Diep natuurlijk. Ja, hoger. I was high not home. Het begon allemaal toen Betty Gordon van Motown haar zag en ze dacht: van, Hé, hey, dat is best wel een goede stem. Die werd gebruikt als achtergrondzangeres bij heel veel hits, zo. Je kan ze echt oneindig veel. Uiteindelijk heeft ze een solo-album of een solo-single uitgebracht. Dit: Is de Diana Ross? Was zij ook niet getrouwd geweest met Stevie Wonder? Zeker. Twee, twee jaar of zo? Twee keer of drie keer geloof ik. Oh. Ja, een paar keer geloof ik. Ja, dat, dan, dan is het wel veel muziek op het kussen. En dit is dus, het lijkt haar Diane Ross... maar het is gewoon uh, Sarita Wright. Toen heette ze trouwens nog even anders. Toen hebben we de naam laten veranderen naar de Rita Wright. Rita Reis. Rita Wright. <laughs> het genoemd. <racht> Rita en, hebben ze dat veranderd. Uh. Deze plaat kwam uit 1965. Later heeft ze heel veel andere soorten muziek gemaakt. Onder on, on, andere, ik zit even te kijken... Dit. Dit was echt de jaren tachtig, hè? Echt die freaky sound. Ja. Wel lekk lekker dansbaar. Lekker dansbaar uiteindelijk, ja. Ze werd maar 57. Bizarre. Ja, erg jammer. En uiteindelijk ja. is ze nog bekeerd van baptisme naar het islam. Ja. Sorry to write. We stonden er even bij stil. Ja. Nou, dat, dat, dat, dat heeft ze verdiend. Ja. Gewoon. Nou, we hebben nog een uh, ander. Iets is heel anders hoor. Maar ja. er zijn dus van de week weer een, een exchange geweest van gevangenen. Hè? In, ja, uh, ja. in Rusland en, en naar Amerika toe. En het schijnt dus dat de kinderen van een Russisch spionne-echtpaar... die waren onderdeel van de ruil... die hadden geen idee dat ze Russisch waren. Ja. Dat is hetzelfde geval als waar wij het aan het begin over hadden. He? Helemaal uh, uh, ingeburgerd uh, in het land, de taal... Maar uh, ze blijken dus Russische ouders te hebben. Maar die hebben gedaan alsof, alsof ze Argentijns waren. En ze wisten ook niet eens dat, uh, dat Poetin dat, dat een, uh, hun president zou zijn. En uh, die heeft hun ook begroet toen uh, ze aankwamen met de uh, Buenas Noches. Okay. Ze hadden geen idee wie het was. En daarnaast werden er nog zes Russische gevangenen vrijgelaten. Onder hen de 58-jarige Vadim Krasikov. Die had uh, in 2019 in Berlijn een Tcheche vermoord. Oh ja, dus, uh... oh ja. ja dat zijn echt de lekkertjes die komen nu vrij. Hoor. Die gaan naar Ruslot, krijgen ze een nieuwe opdracht. En Poetin heeft laten merken: van, ja, als je voor mij iets doet, ik vergeet je dit hoor. Je zit misschien nee. een paar jaar in de gevangenis, maar dan kom ik je weer ruilen voor een. Een journalist die iets naast heeft geschreven over Rusland, die zit er gewoon vast. Ruilmateriaal, zeg ik nou. Ja, ja, ja, ja. Dus straks worden er steeds meer opgepakt. Ja. Maar Het Kremlin heeft dus vandaag, of nou ja, gisteren dan waarschijnlijk, erkend dat uh, de Krasikov, die, die werkte voor de Russische inlichtingendienst. Ja, FSB, dus het was eigenlijk een soort Russische Guantanamo. Ja, ja. <laughs> een bond Ik geloof dat uh, een van de journalisten hier in Nederland, ik ben zijn naam vergeten, is van de Russische. De krant, die Nederlander heeft dat ooit opgezet daar. En zijn zoon had heel veel contact met hem in de cel. Oh, dus dat is wel heel leuk. Okay. Goed, nou, uh, tijd voor een van de laatste plaatjes ja Straks uh, naar Tiene Goemorgen Zandvoort. En uh, we hebben nog één plaat voor je klaarstaan. Dat is Season. Ja, Jazeker. Gareth Cinnamon, where are you going? Nou, ik weet ik wel. Op de luist Ale. Al die de rij is het ook best leuk. Maar we hebben nog zoveel dingen die we moeten melden. En dat enige is, wat, wat, wat moeten ja, we, we melden? Ja, we kunnen over seks hebben. Of over de vuurvorm. Eén van de twee. Nou, doe maar over seks dan. Want ja, okay. Je hebt altijd die hele enge berichten over ja. alle beestjes die dan ergens kruipen. Geldt, Uu, maar vrouwen die minder dan één keer per week vrij zijn... zouden meer risico lopen om vroegtijdig te overlijden. Dat is een onderzoek in Minnesota. Ja? En uh, ze hadden 70% uh, meer risico op een vroegtijdige sterkte. Wacht even, nog één keer? Vrouwen moeten meer seks hebben, is dat ja, het? Ja. Oh, ik één lezen. keer, maar liever meer. Ja, oké. Okay. Uh, maar ze dus we hebben wel ontdekt dat mannen... Uh, uh, uh, voor mannen kan het uh, nadelige effecten hebben. Ja? Want uh, als overmatige seksuele activiteit... laat uh, het sterfte risico met zes keer verhogen. Dus uh, dat heeft een wisselwerking, hè? Oh. Dus je moet echt de gulden middenweg hè Dus ik zeg daarna, nou, oké... Okay, twee à drie keer per week in ja. plaats van iedere dag. Ja, ik ben voor. Dus ik denk ook dat die, die verslaafde. Die, uh, die, die, die Die man van jou heeft goed voor elkaar, zeg? Dus ja. iedere dag. Bel een kwestie, trouwens. Ja, we ja. Ja, moeten moet wel uh, gezond eten. Ja, zeker. Ja, goed, het is wel maf, want een man wordt al minder oud. En als een man nog meer seks zou doen, dan zou je nog minder oud worden. En die vrouw wordt wel ouder als ze meer seks heeft. Dit is echt. een We ja, wonen hier aan het zee. Hè, en dan leef je gezonder en langer. Dus uh, we hebben alles mee om het uh, goed te doen. Oké, okay, nou, goeie, met dit, ah, uh, dit goede bericht uh, Charlie, gaan wij het weekend in. Bij weekend. Let's ja, mooi weekend. Als je, die, als je de borst gaat pas op, hè. komen er to steeds to meer to van. Wolfen. Oh, neem een stok mee. Of een stok. Nee, dat gaat te ver. Charlie, we staan niet meer. Going back to the zoo. Out. It's a one-week quiet night The flowers of the moon kiss the sky And I right